ik heb ze toch ook bezig gezien. Want er is nog iets dat jij niet weet, Pieter. Ja, wat dan? Merel is zwanger. Ah, Max weet niet dat Merel zwanger is. Hoe komt dat? Ik denk dat Merel misschien een beetje bang is. Ja, ik snap het al. Zij wil een kind, maar hij niet echt. Gij altijd met uw overhaaste conclusies. Ja, Wees het wel een kind van hem? Allee, van hun, ze zijn al anderhalf jaar samen. Ja, en sinds wanneer is dat een sluitend bewijs, ja, ja, mevrouw? De ja, ik weet het, het werkt niet op mijn zenuwen. Ik zit met Merel in. Nou. Meneer, als ze dat gaat door, ze wordt zot, jong. Nog zotter dan ze al is, dat belooft. Jij kunt soms zo'n lompe boer zijn, hè. Allee, moet ik haar dat nu gaan vertellen, of niet? Schatje, zit daar voorlopig niet mee in. Het kan inderdaad altijd zijn dat die Lorenzo kalant me iets wijsgemaakt heeft. En al bij al is het niet meer dan een fediver in een beginnend onderzoek, hè. Maar gaat je dat fediver in je pv vermelden? Dat zou ik eigenlijk aan u moeten vragen, hè. Jij bent hier de substituut. Hmm. Het zal van afhangen of het relevant genoeg is voor ons onderzoek, zeker. We zitten voorlopig nog maar met een eenzame pink. Maar als er straks nog stuk opduiken. of als we lijk vinden. Dan kunt Merel daar toch buiten houden. Hela, hela, hela. Probeert mevrouw de substituut het onderzoek te beïnvloeden? Hè? Om haar nichtje te sparen? Och, zeg, hang nu niet de integere flik uit tegen. Anneke, ik kan Merel er misschien wel buiten houden. Maar Max, dat is iets anders, hè? Ja. Meneer Kleisters was in het concertgebouw aanwezig rond de tijd dat daar een pink achtergelaten is. Dat kan ik moeilijk negeren. De zaak is: weet je wie daar onder andere nog aanwezig was? Hm? Nee. Paul Verfaille. Verfaille? Ja. Die waar ze vannacht bij ingebroken ja. hebben. Die vriend van de kei. Ja, ja, ja, ja. Die zat daar lekker wat mee te kwetteren. Met die actrices en die figurantes. En volgens Caland kennen die elkaar heel goed. Kleisters en Verfaaien. Ja, ja, ja, ja. Van die, maar, maar dat is toch niet zo abnormaal, hè? Nee, Paul Verfaille was attaché van de minister van cultuur. Hij zit mee in de raad van bestuur van Brugge 2002 en... hij is jarenlang een belangrijke theaterproducent geweest... Max heeft waarschijnlijk nog voor hem gewerkt. Hoe weet jij dat allemaal? Ja, ik val niet zoveel in slaap voor de tv jij. Commissaris, we zijn daar klaar. Oh, maar je hebt Vermeulen bij. Zijn we weg? Kom. maar uh, mevrouw Martens. Uh, uh, ga zitten, Vermeulen. Uh, iets drinken? Johan? die We hebben een leider gesloten, hè? We are closed. Nee, nee, laat maar zitten. Ik heb toch geen tijd. Je kunt me eens op een andere keer trakteren, hè, Vanin? Hier. Voilà, nee, maar... nee, kijk maar, ga komen niet Want ik ken u, hè Een vingertje en je zit met mijn hele arm weer, hè Vermeer, wat heb ik u gezegd, hè, jongen Dat was zijn eerste grap, zet maar een kruisje Ja, en wilt u nu nog iets weten van in, of niet? Ja. Bon Dat is dus een pink die niet geamputeerd is, hè Maar een die met een bot voorwerp is afgeknepen ja. Hier is brute kracht aan te pas gekomen, hè, man Kijk maar Het onderste bot is versplinterd En die bloedvaten onderaan zijn dichtgeknepen Degene die dat gedaan heeft, was duidelijk van plan om zijn slachtoffer serieus te doen afzien. Dik zit dokter Dupont. Over. Enfin, zijn verslag ligt tegen morgenmiddag op uw bureau. Een bot voorwerp. Wat zou dat kunnen zijn? Oh, ik zou daarop kunnen antwoorden, uw verstand onder andere, maar uh, ja, ja, ja, ik zal ja, ja, het ja, ja, maar laten ja, ja, zeggen. Ja, ja, ja, ja, ja. Vanin, mijn wijsheid zit niet met een kleine pink gelijk bij u. He? Vermeer, tweede kruisje. En ik moet nu eerst een hoop sporen analyseren voordat ik daar een serieus antwoord op kan geven. Ja. Maar uh, omdat je zo aandringt... Ik gok op een serieus snoeimes of op een tuinschaar of op... Uh... Een tuinschop bijvoorbeeld. Oh, gottekes. Meneer is zeker de assistent van Vanin. Hè? Het kan even goed met een blikopener gebeurd, zijn brave jongen. In mijn job hè, wordt er niet gespeculeerd. Of weet je dat nu nog niet? Hè? Op. Pink gezien. Pink gaat terug naar dokter Dupont. En ik ga terug naar moeder de vrouw voordat mijn pink iets eens afgebeten wordt. Goh, salut. Hè. Ja, ja, ik weet het. Een derde kruisje. En ik zeg u dat het er juste achter onze rug een event in het park lopen is. Ja, zit een lange pardessu aan. Hé, Dreetje, ik zweer het u. Het is precies of dat die stond te Wat doet dat met een vertrouwen? Ja, sorry, Bruno, ik ga weer. Sorry, hè. Oh, nee, ik ga ja, niet. Ik heb er geweest. Nee, ik wil er nog rust. Ja, maar ik ga het, toch? Ja, maar. maar. Hoor, hoor. Alsjeblieft, gehinderd in de oefeningen van mijn functie. Voilà, kikt. tik, dan, maar tik, dan tik, tik, tik, tik, je u tik, Ik tik, tik, tik, park. Misschien kan ik die vind nog tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, die hebt je hebt het al opgevraagd, hè Jan? Ja, ja, ze zijn met de combi meegegeven, Ze liggen al op ons bureau. Dan zullen we die morgen of straks al eens bekijken. Niet dat ik mij illusies maak. Het is toch ongelooflijk, hè? Dat concertgebouw is zo gezegd Maar in heel die inkomhal staat maar één camera. En die is op de vestiaire gericht. Zo'n logisch is dat nu toch niet? Ik gauw die opereren voornamelijk in en rond de vestiaires in theaters, hè? Dat zal je mee weten. Ah bon? is dat zo? ik veronderstel dat toch? Hm. Ja, allee, Peter, we moeten nu niet gaan overdrijven. Hè? Ze kunnen moeilijk letterlijk overal camera's gaan neerzetten. Ah, nee, want op de duur zouden die camera's alleen nog maar andere camera's in het oog kunnen houden. Ja, grapjas Maar ik geef toe dat ze inderdaad moeilijk konden voorzien dat er ooit afgeknepen pinken zouden achtergelaten worden in de hal, vlak voor de lift. Dus haakjes doen we daar eens aan denken voor mij. Ik ga daarbij die lift morgen eens een experimentje doen. Gij denkt dus duidelijk al aan een opgezet spel. Ik hm? denk nog aan niks, jongen. Maar geef toe dat er alleszins veel kans is dat de dader, of op zijn minst degene die de pink heeft achtergelaten, heel goed wist waar hij hem moest achterlaten om al zeker niet gezien te worden door die camera's. Daar zit iets in, ja. Ah, zeg, heeft Lorenzo Calant uh, u dat lijstje meegegeven dat hij nog voor mij ging afwerken? Met de namen van die anderen die ja, ja. pas om tien uur het gebouw verlaten hebben? Ja, ja, ja. ja. Geef het eens. Jojoe, jongens, ik sta hier hè, voor het geval dat je het nog niet gezien hebt. Alleen moet jij een lift hebben? Nee, nee, bedankt. Mijn auto staat daar wat verder. Okay. Een figurante, nog een figurant. Wat staat er hier? Ik kan dat niet lezen. Eh, uh, productieassistenten van Brugge 2002. Ah, de fameuze productieassistenten. Maya, Maya Klaus. Kent je die? Ik heb er al van gehoord, ja. Pieter, kunnen we nu eindelijk hier? naar huis? Baldomero Duran, technisch directeur. Een regieassistent, ja. een danseres, ja, dat zijn uh, stellen. Minstens ja. twintig mensen ja. die daar tot tien uur rondgehangen hebben. Oké, okay, Jan, we zullen vanaf morgen ook eens audities houden. Ja. En ze gaan voor de verandering allemaal hun kleren mogen aanhouden. <lacht> en natuurlijk gaan we eerst en vooral checken of al de mannen nog in het bezit zijn van hun pink. Of met andere woorden, of ze nog allemaal wel bij de pinken zijn. <lacht> mij, jongen toch. Als jij zo voortdoet, dan verkoop ik u aan Klaas Vermeulen. Dan kun je samen met hem een komisch duo beginnen.